11 uur. Don Kamp, met het is Een, een 19-jarige Amsterdammer die zich wilde aansluiten bij IS in Syrië moet van de rechter een enkelband om. Dat is om na te gaan of hij niet te dicht bij de grens komt of naar een luchthaven gaat. Ook heeft hij een taakstraf gekregen van 120 uur. De rechtbank sprak hem vrij voor het voorbereiden van een terreurdaad, omdat daarvoor geen bewijs is gevonden. De opvolger van de wereldomroep ontslaat twee derde van het personeel. Van de 91 mensen moeten er 61 vertrekken, onder wie de directeur. En RnW Media wil vooral jongeren bereiken in landen waar de vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Dat leidt ertoe dat een deel van het werk nu in andere landen wordt gedaan. Het is niet het eerste grote ontslag bij het bedrijf. In 2013 verdwenen bij de wereldomroep 250 banen... toen het budget van 45 miljoen euro werd teruggezoefd naar 14 miljoen per jaar. De Constantijn Huigensprijs gaat dit jaar naar schrijver Atte Jongstra. Hij krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Volgens de jury beoefent hij de literatuur als een aanstekelijke en lichtvoetig spel van stijlen en vormen. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 10.000 euro. Vorig jaar kreeg Adriaan van Dissem. Eerdere winnaars waren onder andere Mensje van Keulen en Joker van Leeuwen. Frankrijk stuurt de nieuwste film van Paul Verhoeven naar de Oscars. De film L is de Franse inzending in de categorie niet-Engelstalige films. Het gaat over een zakenvrouw die wraak wil nemen op haar verkrachter. Het is voor het eerst sinds 1972 dat een film wordt ingestuurd die niet is gemaakt door een Fransman. L werd in Cannes getipt voor een gouden palm, maar viel daar niet in de prijzen. Het weert op besluit, vannacht koelt het flink af naar een graad of acht... en is er kans op mist. Morgen in het westen kans op regen. In het oosten schijnt nog lang de zon. Maxima rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger. Dit was... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Ja, hier zijn Bloemendaal erbij, maar dat is echt uh, voltooid verleden tijd. Okay, uh, dat yeah. was tot 2012, dus ik ben hier in uh, het voorjaar van 2012 begonnen, dus uh, dik 3,5 ja, jaar. Ja, heel fulltime of uh, hier? Alleen bij Alleen je hier. Oké, okay, en ja. een school in Amsterdam dan nog. Ja, gewoon. oh ja, ik ook leraar. Ja. <laughs> dus dat is wel heel mooi dat je echt nu helemaal uh, voor Zandvoort er kan zijn. En je hebt dan uh, nog een school daarnaast waar je les geeft, en geef je daar. Uh,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 En dus ook joods godsdienstonderwijs. Ja. Um, en deze school heeft dus nog uh, ja, het godsdienstonderwijs behouden. Het is midden in de stad. Het is super geseculariseerd. Maar dat is natuurlijk alleen maar uh, uitdagend. Ja. En dan met kinderen van, ja, die dan ook eens geboren zijn na 2000. Dat zijn echt. Uh... Ja. Ja, moderne kinderen zal ik maar zeggen. Uh, Gelukkig ook wel een paar uit het uh, Apkoude en uh, ja. kleinere dorpen, maar het is Amsterdam-Zuid, dus het is natuurlijk een beetje een rijke buurt. Uh, van ouds is het eigenlijk ook een jodenbuurt natuurlijk, een joodse hm. buurt. Um, er wonen nog steeds veel joodse mensen, als je naar de Albert Heijn bij ons bij school loopt, dan kom je door een straat waar allemaal suzas uh, hangen, hè, die, oh, ja. aan de zijkant van de deur met zo'n wetsrolletje hm. erin. Ja. Dus uh, het Jodendom is ook ietsje meer boven de grond uh, weer wat dat betreft gekomen. Mm. En er zitten in elke klas waar ik lesgeef uh, wel één, twee, drie, soms vier Joodse kinderen. Dus dat je met levende Joodse kinderen te maken uh, hebt die dan mm. komen vertellen dat ze par mitzwa gaan doen of uh, dat mitzwa zijn geworden. Althans degene die dan godsdienstig ja. zijn. Want je hebt natuurlijk eigenlijk, zoals we op school ook leren, drie groepen Joden. Je hebt de... Uh, Orthodoxe Joden die uh, ja, observant zijn, dus die doen alles wat de wet betreft zo goed mogelijk. Dan heb je de liberale Joden die wel de feesten vieren. En de identiteitsmarkers van het Joden hoog houden, maar verder uh, geen uh, religieus leven uh, nastreven. En de grootste groep, eigenlijk de niet-religieuze Joden, maar je blijft natuurlijk, ook als je niet-religieus bent, blijf je Jood. En wat natuurlijk bijzonder is, omdat het ook een volk is. En een, mm. uh, tegenwoordig ook een natie vanaf 1947. Dat het echt mm. ook een plek, een, sta, een staat is in de wereld... waar concreet dan uh, de Joodse presentie is. Ja, dus het is wel heel bijzonder dat je daar ook uh, les kan geven. Hè? Dat, je, dat je ze allemaal uh, nog weer tegenkomt. En, uh, ja, hoe komt die interesse voor de, het Jodendom eigenlijk uh, bij jou... Nou, die is eigenlijk van de laatste jaren uh, uh, uh, en komt ook wel door dat onderwijs, en daar zit ik nu uh, voor het vijfde jaar. En uh, nou, daar ga je toch dus ook wel iets meer over nadenken. En ja, er kwam ook uh, nog, er kwam wat familieverhalen kwamen naar boven, dat mijn grootouders, uh, ja die woonden in een straat in de Weespaarzijde, wat dus echt een oh, ja. Joodse buurt was. En, nou, na lang gedoe bleek uiteindelijk dat zij dus ook in een woning kwamen. Ze konden nooit, ze hadden zeven ze jaar verkering, ze konden niet trouwen. Maar toen de, uh, de Joodse bevolking werd weggevoerd, ja, konden mensen zoals mijn grootouders, hè, en in dat huis is mijn moeder ook geboren, uh, konden een woning krijgen. Daar stonden zelfs de spullen van die mensen nog op zolder. Ja. En, uh, ik heb dit verhaal ook een paar keer zo in het openbaar verteld. En dat heb ik twee keer gehad. Dat dus ook Joodse mensen naar me toe kwamen. Die zeiden van nou, dat moet je er eigenlijk maar uit, uit halen. Dat is, uh, dat is zo pijnlijk. Hè, vanuit onze mm. beleving gezien. Ja. Maar het is natuurlijk tegelijkertijd markant. Dat je gewoon als, als jongen van nu. Ik ben 48. Ja. Ja. Uh, ergens in je voorland. Zo direct ook met die... Uh, uh, geschiedenis te maken heb en dat, dat geldt ook eigenlijk een beetje van het huis waar ik woon in Haarlem ik woon, het, het, uh, hm. ik woon aan het spoor nou dan bleek dat dat spoor natuurlijk door de Joodse ondernemers Elsbacher ja. hè, zie je zoals in de tuin dan denk je goh, wat zou er hier allemaal langs gekomen zijn in die tijd en dan ga je daar wat ja. in verdiepen en dan leidt dat naar Zandvoort hm. het gaat om het lijntje Haarlem-Zandvoort hm. Amsterdam-Zandvoort eigenlijk dat Amsterdam ook een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 En hoe kwam je daarachter? Uh, uh, ging je dat onderzoeken of vertelde iemand jou dat van Zantvorm? Dat wist je dus niet toen je predikant werd hier, want dat dacht ik misschien. Nee, ik denk dat, als ik het goed heb, was dat met een kranslegging. Er uh, was een jaar dat er op een of andere manier niet de.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 Nou, dit werd steeds concreter. Dat was dus het Noord-Hollands archief. En daar bleek gewoon ja. nog 4,5 meter uh, uh, archief. Dat was ja. het tweede boek dan. En 16 meter archief. Dus het lag gewoon 20 meter archief. En dan is gewoon uh, ja, de mol uh, die <lacht> een beetje ondergronds gaat. En denkt van, oké, okay, dan zal ik de stukken moeten gaan lezen. om uh, Uit de eerste hand. Want dat is natuurlijk het mooie van ja. historisch onderzoek. Dat, je gewoon, uh, dat heeft ook erg geholpen bij de presentatie van dat boek. Dat de mensen doorgaans zeiden, het is een goed gedocumenteerd boek. Ja. En je noemt ook de bronnen. En zijn verbaasd dat dat allemaal zo... Uh, nou, dat was ik zelf natuurlijk ook. En daar ben ik ook wel trots op dat dat mm -hmm. zo'n verhaal geworden is. Hè? Ook enigszins wetenschappelijk, uh, uh, in ieder geval qua methode. Dat je zegt van, uh, ik ga bronnen bekijken. Ik ga bronnen kritisch bekijken. Ik ga niet alles mm -hmm. in het boek zetten, maar dingen die ik één of twee keer gezien heb. Dus waarvan ik zeker weet... Ja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 ...in dat ja, NSB-dorp Zandvoort... ...want dat was ook al gaande... ...dat die NSB zich aan het grootmaken was... ...en in, in Zandvoort was dat helaas... Uh, ...behoorlijk, zeer behoorlijk... ...dat daar ineens dan zo'n Joodse invasie plaatsvindt... En, ...en dan hoor je nog verhalen van mensen nu... ...van hoe dat dan toeging in die, in die hotels... ...van... Uh, ...de Duitsers die later in datzelfde hotel zitten... ...ja, die maakten zelf hun bed op en die aten alles. Weet ja. je, dat soort verhalen die sluimerend antis antisemitisch zijn... ...maar tegelijkertijd was het ook de realiteit van wat er gebeurde. Ja. Uh, dat je dan eerst heel beschroomd bent omdat... ...en dan op een gegeven moment denk je, is er ook een gekke tegenstelling in het uh, dat uh, ...of in ons Zandvoort dat er aan de ene kant uh, ja. Ja, uh, oranje gezind... Uh, ja. En ook de overheid eigenlijk die lange tijd helemaal niet NSB was. Dus ook de gemeenteraad uh, kreeg die NSB-fractie ook geen, geen voet aan de grond eigenlijk. En ook die burgemeester niet. Dus, dus lange tijd eigenlijk wordt toch zeg maar, het, het oranje gevoel ook bewaard. Terwijl je weet dat er uh, s'nachts en op andere momenten en natuurlijk in steeds sterkere mate... en zeker vanaf de Duitse invasie, die, uh, die, die rassen leren en dat, dat antisemitisme natuurlijk ook hier... Uh,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 dus nu over uw boek, uh, Joods Zandvoort voor de luisteraars, uh, meneer uh, van der Linden, Teunert van der Linden heeft een boek geschreven over Jood Zandvoort, een pioniersgeschiedenis en uh, het gaat eigenlijk over de periode 1880 tot 1913 43. of 43 ja ik kan dat hier vandaag niet goed lezen, sorry 1880 tot 1943 en dat is de periode van de oorlog uh, is daar eigenlijk ook er komt dan weer uh, ook nog verder weer een boek, Ondernemers met lef. Dus het tweede boek is pas uitgegeven over het Joodse bad Zandvoort. En dat gaat van 1881 tot 1951. Dus je hebt zelf heel veel informatie verzameld. En toen ontdekte je, er was eigenlijk nog helemaal geen boek. Waarschijnlijk over Zandvoort met deze geschiedenis, hè? Nee, het is, uh, ik, ik zeg wel eens als ik erover praat, uh, een, een boek zoekt schrijver. Hè? Dus ja. het verhaal lag er eigenlijk al. Het, het is gewoon een, een, ook een boeiend verhaal. Het is ook niet alleen maar een triest verhaal. Het is ook een, een verhaal met een heleboel grandeur. Mm -hmm. Dus uh, dat werd ook door de burgemeester gezegd bij de... Uh,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 Oorspronkelijke grond aankopen die was er nog. En die aandeelhouders, hè, dat was met aandeelhouders gefinancierd, ze hadden in 1898 hadden ze duizend aandelen uh, uitgegeven van duizend ja. gulden. Um, en dat uh, waren allemaal genummerd natuurlijk, zoals ze ja. aandelen zijn. En dus ze konden vrij duidelijk uh, ook of dit, dit, dit boek volgt ook een beetje het spoor van die aandeelhouders. Zeg maar. Dat begint met twee families en dan ja, het blijft eigenlijk twee families. Het zijn allemaal steeds de zone de kleinzonen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 pas in 1951 konden dus die aandeelhouders, die joodse aandeelhouders, ook uitbetaald worden. En toen is pas de laatste naamloze vennootschap opgeheven. Dus het is een echte diaspora geschiedenis van precies 70 jaar. Het is heel symbolisch eigenlijk. Dus dat Joden in het buitenland dan een project hebben. En dus. En dat was nog een zo uniek verhaal dat ik dacht van nou, en ik vond nog een paar prachtige foto's uit Amerikaanse archieven. Onder andere van Elsbacher. Nou, die waren er tot, tot ja, verkocht niet. Ja, veel mooie foto's eigenlijk nog. Ja. ja, dus uh, echt, dit is de familie ja. machine. die staat eigenlijk achterop, de familiefoto, hè? Met uh, ja. de baron hemzelf, zou ik maar zeggen. En zijn, zijn vrouw, en zijn twee dochters, en zijn schoonzoon. Nou, dat is een bijna Rembrandt-achtige foto. Ja. Uh, allemaal enorme rijkdom spreekt eruit. En mm. smaak ook. En uh, stijl. En uh, nou, dat dat soort figuren eigenlijk ja. dus hier in Zandvoort actief waren, dat is toch een ontzettend leuk verhaal om... Uh,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 Ja, dat is een, uh, een gevaarlijke vraag in die zin van... Uh, kijk, het meest boeiende vond ik steeds om te ontdekken van... Eerst zijn er alleen, zeg maar, badgasten. Nou, die komen, die komen drie weken, vier weken, soms de hele zomer. Je hebt een aantal die een hotel uh, neerzetten, een aantal Joodse hotels. waar heel vroeg al waren de drie Joodse hotels... die helaas door uh, economische omstandigheden ook alle drie uh, weer weg waren binnen vijf jaar. Mm -hmm. En dan achttien. Uh, 97, 98 wordt het grote Grand Hotel gebouwd. Nou, dat is een soort Amstel Hotel achtig gebouw. Uh, op de Zandvoortse kust. Ja. Vlakbij het Koerhuis uh, uh, Koerzaal. Uh, maar dat zijn, wat, wat mij eigenlijk meer interesseerde was. wanneer komen er nou echte inwoners? Dus Joodse inwoners. Dus mensen in Amsterdam begeven het op: we komen in Zandvoort wonen.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 Godsdienstonderwijs onderwijs te, te geven, zouden we een synagoge kunnen realiseren. Nou, dat is natuurlijk ontzettend boeiend. En ik, ik vraag wel eens op, op, op een lezing van, nou, zal ik het hebben over Joodse Zandvoort? Zo zal ik het hebben over Zandvoortse Joden. Mm -hmm.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 ...Joodse Amsterdammers, het waren ook... Uh, waren geen prettige mensen... ...die wilden overal op de eerste reis zitten... ...maar nergens voor betalen. He, dat soort... Uh, ...getuigenissen hoor je dan vanuit het... Uh, en, ...en dat men, ja, wat had je nou... aan het zoeken in die Metzke Dus het, er bleef ook... ...een beetje een, een twee, uh, tweedeling... Uh, ja, ...hoewel ja. er ook... Uh, ...integratiemomenten waren. En uh, ja, op een gegeven moment... ...doordat natuurlijk die NSB... ...opkomt en die ja. rassenleer... die natuurlijk in Duitsland al... Uh,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 Ze mogen niet meer naar dezelfde school. Dus de, de Duitsers hebben natuurlijk... Ja, Dikker, onze bekendste Zandvoorts getuige... Die, zegt dat, die zei altijd tegen mij van Horis, die, die Duitsers, die hebben ons tot Jood gemaakt. Dus wij, want wij speelden met allemaal vriendjes. Christelijke vriendjes. Hij vormde, hij zelf, hij vormde vriendjes en zo. En die ja. Duitsers die komen met hun, met hun wetten. En die zeggen van... Dat hè, ...jullie zijn joods, dus jullie zijn minderwaardig... ...en jullie moeten apart gesteld worden. Dus ja. de Duitsers hebben ons tot joden gemaakt. Dat geldt voor vooral voor die groep van niet-religieuze ja. joden... ...die grootste groep eigenlijk, die er dus zelf weinig aan deed... ...maar eigenlijk uh, ja, door die tijdsomstandigheden uh, in de hoek werden gezet. U heeft geluisterd naar het eerste deel van het interview... ...met dominee Teunard van der Linde...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 De website van Open Doors Nederland is www.opendoors.nl Ik herhaal www.opendoors.nl U gaat nu luisteren naar het verhaal van Mohammed uit Pakistan.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 A trumpet in Zion sounding on the mountains. Lord, trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. the trumpet. In